11 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Woningcorporatie Vestia heeft beslag gelegd op de bezittingen van oud-topman Staal. Vestia stelt Staal aansprakelijk voor een schade van 1,9 miljard euro, schrijft NRC.nl. Dat geld heeft de Rotterdamse woningcorporatie vorige zomer gebruikt om een faillissement af te wenden. Vestia had onder leiding van Staal financiële derivaten gekocht... waarmee de corporatie zich wilde verzekeren tegen rentestijgingen. Vanwege de extreem lage rentestand eisten de banken meer onderpand en kwam Vestia acuut in geldnood. Vestia heeft beslag gelegd op onder meer de Villa van Staal op Bonaire, zijn huis in Krimpen aan de Lek en zijn pensioenpolis. Op een Russisch munitieterrein worden al sinds kwart over vijf vanmiddag zware explosies gehoord. Het terrein bij de stad Tchapayevsk wordt gebruikt voor testen. Er liggen zo'n 13 miljoen granaten opgeslagen. Wat de eerste explosie heeft veroorzaakt is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de ontstane hitte een kettingreactie heeft veroorzaakt. Er zijn zeker 11 gewonden gevallen. 6.000 mensen in de omgeving zijn geëvacueerd. Tchapayevsk ligt 1100 kilometer ten zuidoosten van Moskou, boven de grens met Kazachstan. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs hoopt dat ouders nog eens nadenken... voor ze hun kind naar de Iben-Galdun-school in Rotterdam sturen. Dekker zei in de Tweede Kamer dat ze goed moeten afwegen... of de school wel de beste keuze voor hun kind is. Hij vindt het nog te vroeg om de school te sluiten. Hij wil eerst het onderzoek afwachten, zei hij. Dat is na de zomer klaar. PvdA en PVV willen dat de school gesloten wordt. De partijen vinden dat de examendiefstal en de gebeurtenissen van daarna... het imago van de school ernstig hebben beschadigd. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan... zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. De dader blies zichzelf op tijdens een begrafenis. Onder de 57 gewonden was ook een regionale politicus. Waarschijnlijk was hij het doelwit van de aanslag, zeggen de Pakistanse autoriteiten. De Surinaamse president Boutersen heeft het enige grote toestel van Suriname Airways... geclaimd voor een reis naar China. Daardoor is er vrijdag geen reguliere vlucht van Paramaribo naar Amsterdam. Bauterse durft niet via Amsterdam te reizen... omdat hij hier veroordeeld is voor drugshandel. Daarom gaat hij rechtstreeks met het toestel naar China. Hij is daar voorzitter van een symposium over wereldvrede. De heiligverklaring van paus Johannes Paulus II... is een flinke stap dichterbij gekomen. Een commissie van theologen van het Vaticaan... heeft zijn tweede wonder erkend. Dat betekent dat een heiligverklaring alleen nog moet worden goedgekeurd... door de kardinalen en bisschoppen en paus Franciscus moet er zijn handtekening onder zetten. Johannes Paulus stierf in 2005. Hij werd in 2011 zalig verklaard. Nadat was bepaald dat hij een zieke vrouw op onverklaarbare wijze had genezen. Voor heiligverklaring is een tweede wonder nodig. Wat dat tweede wonder inhoudt, is nog niet bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het wordt een warme nacht met 17 tot 21 graden. In het westen en noorden is een enkele bui mogelijk. Morgen zon en wolken. De hele dag kunnen er buien ontstaan, met name in het oosten. En daar kan het lokaal 35 graden worden. Donderdag meer buien en minder warm. Dit was het NOS Journaal. Zeg, ik lees hier. Het Rabo Bedrijvenpensioen... biedt ondernemers rust en ruimte om te ondernemen...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 Klanten van ABN AMRO met een betaalpakket ontvangen 20% korting op een doorlopende reisverzekering. Verzekerd zijn via uw bank heeft zo zijn voordelen. Kijk op abnamro.nl slash reis. Nacht, vreunde. Es wird Zeit für mich zu gehen.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 U kent vast wel ontroerende verhalen over moeders die nieren afstaan aan hun zonen... of over een vrouw die een kind baart voor haar onvruchtbare zus. Nu blijkt Michael Bogart met behulp van bloed van zijn eigen broer... de koninginnenrit in de Tour van 2002 gewonnen te hebben. Ook zo ontroerend? Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op morgen op deze broeierige dinsdagavond. Waar gaan we het over hebben? Nou bijvoorbeeld de vraag wat minister Timmermans morgen tegen de Turken moet zeggen. In de Tweede Kamer waren ze het daar niet over eens. En na Turkije gingen ook in Brazilië de mensen massaal de straat op. Waarom? Zo slecht gaat het daar toch niet? China heeft de snelste computer ter wereld. Ze zijn Amerika voorbij gestreefd. Is het soms een wedstrijd? En een bijzonder boek over de geschiedenis van Joegoslavië... in de vorm van een tribunaal waar historische figuren gedagvaard worden. En de Anjers die prinses Beatrix vandaag uitdeelde... waren in een rikketik opgespeeld. Dat is wel eens anders geweest. Om vijf voor twaalf hoort u hoe dat komt van Alexander Rinoykan. We gaan eerst naar het nieuws van vandaag. Dinsdag 18 juni. Oftewel, de Taliban zijn bereid tot verregaande vredesbesprekingen... met de Amerikanen en de Afghaanse regering. Er is zelfs een heus kantoor in de Qatarese hoofdstad Doha geopend. En in die stad zullen die vredesbesprekingen deze week nog beginnen. Want de Amerikaanse regering vindt het een goed idee. Dat waren ook de enige woorden die de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, erover kwijt wilde. Toch gaat het hier over een behoorlijke mijlpaal. Ook de commandant van NAVO-troepen in Afghanistan is zich daarvan bewust. Maar hij is er dan ook van overtuigd dat deze twaalf jaar durende oorlog alleen met politieke middelen te beëindigen is. Mijn perspectief is altijd dat deze met een reconciliation. En daarom zou ik frankelijk van elk positieve groep in het van En dit nieuws komt nog wel op de dag dat deze commandant Dunford het commando over de veiligheidstroepen officieel overdraagt aan de Afghanen. Vanaf vandaag zijn ze zelf verantwoordelijk. Het zou eens tijd worden, zei president Karzai. Voor de mensen van Afghanistan: dit is een grote dag. Waar de Afghanen mensen hun eigen kinderen. die protection hebben voor hun leven. And to their country. Fred de Graaf is het commando kwijt. De voorzitter van de Eerste Kamer legde, zoals aangekondigd, zijn functioneer. En dat vindt hij niet leuk. Vindt u dat u zelf een fout heeft gemaakt? Nee. U heeft geen fout gemaakt? Nee. En toch moet u vertrekken. Hoe zuur is dat? Voor dat u? is heel zuur. Volgens de Graaf valt hem namelijk weinig te verwijten. Heeft Geert Wilders nooit willens en wetens buiten de commissie van in- en uitgeleide gehouden voor de inhuldiging. Allemaal laster en smaad waartegen hij zich niet kon verdedigen. Geachte collega, er is veel onzin over deze kwestie geschreven en gezegd. En ik betreur het zeer dat er door anonieme bronnen van alles geroepen wordt waar ik mij niet tegen kan verweren. Maar niettemin zijn er weinig politici te vinden die het vertrek van de Graaf terug willen draaien. Het onderwerp van de affaire al helemaal niet. Ik gun hem die paar woorden nog. Uh, ik ben blij dat hij er niet meer zit. De Graaf was niet de enige die naar Den Haag was gekomen voor een loutering. Ook de topman van de Italiaanse treinenbouwer Ansaldo Breda wilde iets rechtzetten. Met zijn Vira is niets mis. En het is ongehoord en respectloos dat zijn bedrijf en medewerkers zoveel over zich heen krijgen. Ik ben de falsiteit die ik heb E vooral per de mancanza van respect voor alle Maar de Belgische en Nederlandse parlementariërs. die topman Maurizio Manfellotto naar Nederland hadden gehaald. voor een hoorzitting, lieten zich niet zomaar afbluffen. Maar u moet zich eens inbeelden. hoe de, de Belgische en Nederlandse belastingbetaler. en de reizigers die wensten gebruik te maken. van de treinen die u geleverd heeft, zich moeten voelen vandaag. En dat er niks mis is met die Vira, daar wilden de meeste Kamerleden ook niet aan. Als dat het geval is, waarom rijden ze dan niet? In Nederland niet, in België niet, in Zweden niet, in Denemarken niet? Maar Manfellotto hield vol. De Vira voldoet aan alle eisen die door de NS en MMBS gesteld zijn. En dat de trein moeite heeft met de sneeuw, ach iedereen weet toch dat als het sneeuwt, er in de Lage Landen sowieso niks meer vooruit of achteruit gaat. En noto a tutti che Paesi bassi, maar in tutto il resto del mondo, quando il paese in generale, maar soprattutto i trasporti, sono in ginocchio. Het is maar goed dat het vandaag een tropische dag was. Anders had de Fira-baas Den Haag nooit gehaald. In plaats daarvan moet hij zich hebben thuisgevoeld met deze Italiaanse temperaturen. Net als de meeste Nederlanders overigens. Ik bedoel, is het eindelijk zon, dan moet je er ook meteen van kunnen genieten. Zo is het. Met een wijntje, zie je? Uh, wel, drie. wel drie. Ja. ja. Al blijft er natuurlijk niks zo Nederlands als klagen over het weer. Niet leuk, want je kan wat geen dingen doen en je zweet helemaal kapot. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. Joris Stubinitski, brand maar los met de krant vanmorgen. Ook veel over het weer in de kranten. Een ijskoude lente, een warme kerst zonder sneeuw... de kletsnatte zomers van de afgelopen jaren... Is er iets aan de hand of hoort dit bij de schommelingen van het weer? Die vraag moet worden beantwoord op een klimaatconferentie in Groot-Brittannië... waar de Volkskrant over schrijft. Spits gaat er ook op in. Of het warmterecord morgen sneuvelt is, afwachten. Maar één ding is volgens de krant zeker. Het weer wordt alleen maar extremer. Volgens weerkundigen zal het weer de komende jaren... het ene na het andere record breken, omdat het warmer wordt. Ook een weerverhaal in het Nederlands Dagblad. Daarin zegt landschapsarchitect Vincent Grond dat het vooral in steden snik heet wordt. Dat komt door de verstening. Het groen verdwijnt en er komt beton voor in de plaats. Alleen als er flink wat bomen bij komen, blijft het in de toekomst aangenaam om in een grote stad te leven... zegt de landschapsarchitect. Hij zegt, nu hebben we in mijn woonplaats Ede... gemiddeld vier tropische dagen per jaar. Maar in 2050 is de tropische week een maand geworden. Cybercriminelen zullen bankrekeningen en creditcards... vanwege de goede beveiliging vaker links laten liggen... Het lijkt er volgens beveiligingsbedrijven op... dat ze zich vooral gaan richten op het hacken van auto's. Dat staat in de Telegraaf. Die zitten vol met slecht beveiligde computerprogramma's. Als autofabrikanten niet betalen... leggen hackers bijvoorbeeld de software... van een nieuwe serie luxe auto's plat. Deskundigen denken dat we er de komende jaren nog veel over horen. Ook Spits denkt te weten wat het nieuwe vakgebied wordt... van cybercriminelen, namelijk transportbedrijven. Systemen van vervoerders worden vaker gekraakt dan kunnen die verladingen volgen en op een onbewaakt moment toeslaan. Slachtoffers van mensenhandel moeten eerst hulp krijgen... voordat ze door de politie worden ondervraagd. Het liefst moeten ze even drie maanden niets doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om prostituees... of mensen die worden uitgebuit op het platteland. Het staat in een onderzoek waar Trouw over schrijft. De aanpak van mensenhandel sluit niet aan bij het verwerkingsproces... en dat moet veranderen. Door slachtoffers meer tijd te geven... krijgen ze meer vertrouwen in de autoriteiten... en kunnen ze hun verhaal beter vertellen. Het gaat niet goed met de jongere campings. Dat komt door de verhoging van de minimumleeftijd... voor het kopen van alcohol naar 18... en door de goedkopere zonvakanties. Dat staat in metro. Als je die gasten zou vragen een prioriteitenlijstje... voor de zomer op te stellen, staat drank op nummer 1... en op 3 misschien kamperen, zegt een campinghouder... Daarom kiezen ze vaker voor een drankvakantie in Bulgarije of Turkije... dan zon, zee en zuipen in Zeeland. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. i think just don't make sense so where you been then don't go all coy don't turn it around on me like it's my fool see i can see that look in your eyes the one that shoots me When I see you, you make it look like I'm see-through. Do tell me why you waste our time when your heart ain't in it and you're not satisfied. Hij heeft een geweldig nummer, een geweldige cd ook. Adele, Cold Shoulder. Morgen is de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken in Turkije. En het zou een politiek signaal van de eerste orde zijn... als een Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken... onder de huidige omstandigheden Turkije bezoekt... en helemaal niets zegt over de bezwaren die hij heeft... tegen het Turkse optreden. Want in de Nederlandse pers riep hij wel op tot een gedegen en onafhankelijk onderzoek naar het geweld tegen demonstranten. Pieter Omtzigt van het CDA deed vanmiddag een oproep aan minister Timmermans... van Buitenlandse Zaken om bij Turkije aan te dringen op een onafhankelijk onderzoek... naar de gewelddadige afloop van de protesten. Dat kan geen probleem zijn, want de Nederlandse regering... sprak in verband met het neerslaan van die protesten... van een buitengewoon ernstige zaak en van buitensporig politiegeweld... Niettemin werd de oproep van het CDA weggestemd door de regeringspartijen. Hans-André Gaai in Den Haag, goedenavond. Goedenavond, Mikkel. Ja, waarom krijgt dit voorstel niet de steun van PvdA en VVD? Ja, je zou denken, wie kan hier nu tegen zijn? Uh, Timmermans is bezig met een reis door het Midden-Oosten. Hij zit nu in uh, Israël, spreekt daar met Israëliërs en met uh, Palestijnen. En morgen gaat hij naar Turkije. En het punt is dat hij daar niet naartoe gaat om met zijn Turkse ambtgenoot uh, te spreken, maar om daar uh, Nederlandse troepen aan de grens... met Syrië te bezoeken en ook uh, een bezoek te brengen aan een vluchtelingenkamp... waar Syrische vluchtelingen zitten. En nu vindt de Partij van de Arbeid en de VVD... die reis die is al lang gepland, die uh, zit al helemaal vol. Die kan je niet op het laatste moment omgooien. Waarom wil de Kamer nu dwingen om op het allerlaatste moment... een ontmoeting te willen hebben met zijn Turkse ambtgenoot? Laat Timmermans gewoon zelf een moment zoeken... om dat gesprek met hem te voeren. En niet in opdracht van de Kamer per se morgen. Ja, er veel diplomatiek verkeer gaat via de telefoon. Hè? Ministers ja. bellen elkaar regelmatig. Dus mm. dat lijkt mij dan toch een aanvaardbare oplossing. Ja, normaal gesproken zou dat ook wel zijn. Dus moet je ook een beetje kijken waarom de oppositiepartijen dit dan willen. Waarom ze hier dan zo'n punt van maken. En dan kom je uit dat de kritiek van, van oppositiepartijen... op de handelswijze van minister Timmermans een beetje aan het aan het groeien is. Want uh, ja, hij roept altijd wel dat uh, bijvoorbeeld mensenrechten erg uh, belangrijk zijn. Dus dan zou je denken: is de Turkse ambassadeur in Nederland al op het matje geroepen om de zorgen van de Nederlandse regering over te brengen? Nou, dat is niet gebeurd. Heeft de Nederlandse ambassadeur in Turkije al wat laten uh, horen aan de Turkse regering daar? Dat is. Uh, uh, vanmiddag was dat het verwijt is ook nog niet uh, gebeurd. Um, en er is nog iets. Timmermans die roept altijd wel heel veel zaken die hij belangrijk vindt... maar doet dat niet altijd op de plekken waar het per se nodig is... maar doet dat wel op andere plekken die meer vrijblijvend zijn... zegt Pieter Omzicht van het CDA. De minister van Buitenlandse Zaken heeft wel overal in de pers verteld... dat hij het afschuwelijk vindt, dat hij vindt dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen. Dan kun je dat wel in de Nederlandse pers melden... maar als je vindt dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen... moet je dat aan de Turkse regering melden. En dat is waarom we zeiden, hij moet morgen tijdens een werkbezoek... dat gewoon vragen aan de Turkse regering. Ja. Uh, nou ja, als er steeds meer kritiek uh, uh, komt, hè, dan, uh. dan, dan is er vast meer gebeurd. Ja, dat is er zeker, want... Uh... Die Kamerleden die vinden dat er wel een groot verschil is... tussen de uitspraken van het destijds het Kamerlid Frans Timmermans... en wat nu minister Frans Timmermans ziet. Uh, zo was hij als Kamerlid uh, tegen het leveren van tanks aan Indonesië... die in Nederland uh, overbodig waren geworden. Maar onlangs gaf hij wel zijn fiat aan het leveren van uh, militaire onderdelen... voor fragatten aan uh, datzelfde Indonesië. Uh, als Kamerlid vond hij dat de Palestijnen... een bijzondere status moesten krijgen binnen de Verenigde Naties. Als minister zei van ja, je kan ervoor zijn, je kan er tegen zijn. Uh, afgelopen vrijdag verscheen zijn nota mensenrechten... Uh, dat is voor hem een speerpunt. Belangrijk. Daar zou je denken, hij staat ook meteen, zeker zo kort... na het uitbrengen van die nota, uh, bij de Turk aan de deur te kloppen... dat het politiegeweld dat we hebben gezien, dat dat niet kan. Maar nou, dat is dus niet gebeurd. En een ander punt, als het gaat over uh, de situatie in het Midden-Oosten... dan zegt minister Timmermans ook heel wat anders... dan het Kamerlid destijds, Frans Timmermans. En als hij daar in de Kamer aan herinnerd wordt... dan krijgen de Kamerleden een geagriciteerd minister tegenover zich, zegt Jeroen Voordewind van de ChristenUnie. Ja, dat zie ik wel bij uh, Timmermans. Dat hij erg overtuigd is van zijn eigen gelijk. Um, oh, dat past ook uh, bij hem, want hij is zeer gedreven. Um, maar tegelijkertijd kan dat er ook wel eens toe leiden... dat het je in botsing komt. Dat is niet zozeer alleen met de ChristenUnie... maar ik zie het ook bij het CDA, met de SP gebeuren. Uh, dat hij vrij makkelijk in botsing komt uh, uh, met andere Kamerleden... doordat hij ook... Nogal stereotype of karikaturen uh, maakt van standpunten. En daar vervolgens fel afstand uh, van neemt. Dat is een bepaald debattrucje, uh, wat ik niet zo ziek vind. Maar waar hij zich regelmatig wel van bedient. Tja, wat gaat Timmermans nu doen als hij in Turkije is? Nou, zijn agenda zit uh, vol. Uh, de troepen bezoeken, dat gaat hij in elk geval doen. Hij gaat ook naar die kampen. En hij gaat niet bellen met zijn Turkse collega Ahmet Davutoyou. Want vanavond uh, twitterde al het uh, partij van de Arbeidskamerlid Michiel Servaas dat Timmermans al heeft gebeld. En dat is inmiddels bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. En Timmermans heeft uh, zijn collega in uh, Turkije... de zorgen overgebracht van de Nederlandse regering... en aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen daar. En ja, dat geeft al wel aan dat het heel makkelijk is... om zo'n telefoontje te plegen. En dat de standvastige houding in de weerstand bij de oppositie... dat dat uh, veel meer een uiting was van de groeiende kritiek op de houding van Timmermans in zijn omgang met de Tweede Kamer... dan dat het nu echt om dat ene telefoontje ging. Ja, En Hans, weet je al wat de minister van Turkije heeft, heeft, uh, terug heeft gezegd? Ik denk dat hij uh, nota heeft genomen van uh, de zorgen en de reactie van uh, de Nederlandse regering... Uh, ik weet eerlijk gezegd nog niet nee. hoe zij met dat onderzoek uh, om zullen gaan... maar de druk vanuit de Verenigde Staten en vanuit de Europese Unie... om dat inderdaad uh, te gaan aanpakken, die is inderdaad uh, vrij groot. En Turkije is in het verleden nooit ongevoelig geweest uh, voor dat soort uh, druk. Dus wat dat betreft uh, is er hoop dat er in elk geval een vorm van onderzoek komt... of die het uh, gewenste resultaat geeft. Uh, daar heb ik met twijfels eerlijk gezegd bij, maar we zullen het zien. Oké, okay, dankjewel. Hans-Andringa in Den Haag. You can tell by the smile, such a love child, and every man in this place would love to be in her She read a lot of clever clowns. Ofwel Sadiq was dit met Love That Girl. Goedenavond Kees Koning, ze zit hier bij mij in de studio. Ja, u kunt hem niet zien, want de webcam doet het niet. Maar hij zit hier wel degelijk, hoogleraar Brazilië-studies aan de UvA. Ja, uh, de luisteraars die het nieuws volgen, die, uh, die weten nu al waarom we hebben uitgenodigd. Hè? Neem aan van wel, nou, ja. Nou, vertel het eens. Nou, uh, sinds uh, vorige week uh, overal demonstraties hè, in grote steden. begonnen in São Paulo, ja. maar ook in Rio, in Porto Alegre, hoofdstad Brasilia. Euh, protest tegen allerlei misstanden. En euh, ja, dat zag niemand eigenlijk aankomen. Nee, het komt voor een heleboel mensen op als, uh, nou, nou, als poep. Maar dan, dat is misschien een beetje oneerbiedig om te zeggen op de radio. Maar uh, uh, uh, u, u, u, u, u verbaasde u dus ook. Ja, absoluut. Het is natuurlijk niet zo dat in Brazilië... Er jaren of decennia zonder protest zijn geweest. Dat is niet zo. Ja. Er waren allerlei protesten van landloze boeren, vakbonden... Uh, Indianen, um, sloppenwijkbewoners. Maar die waren vaak heel specifiek, uh, wat meer gelokaliseerd... en uh, internationaal niet altijd even nieuwswaardig. Dus en nee. uh... Maar nu opeens wel. Het lijkt erop dat ze overal nu opeens boos over zijn. Hè. We hebben, ik heb mensen gezien die waren boos over de onveiligheid op straat... de drugsproblematiek, de bouw van een dure voetbalstadio... Lening aan het noodlijdende Portugal. Wat, ja, wat, wat klopt ja, dat het? is wel opmerkelijk. Ja? Want uh, misschien een klein uh, uitstapje mag maken... waar Brazilië uh, zo'n uitzondering op leek. In buurlanden, Argentinië, Bolivia, Peru, Ecuador... zijn de afgelopen twintig jaar juist heel vaak grote protestbewegingen geweest... die zelfs presidenten op de vlucht hebben gejaagd... regeringen ten val hebben gebracht. En Brazilië leek daar een beetje immuun voor te zijn. En met andere woorden... Politiek werkt redelijk, de instituties zitten goed in elkaar. En de laatste vijf jaar is natuurlijk alles goud wat er blinkt. Hè? Ja. De BRICS en de, de Olympische Spelen, Brazilië doet mee. Hè? Dus dat, dat heeft ook een bepaald vertekend beeld gegeven... waar we nu door verrast zijn, ja. of kunnen zijn... Ja, want ik begreep dat zelfs mensen die in die sloppenwijken wonen, in die favelas... dat die de laatste jaren gewoon ook weer ietsje ruimer in hun geld zitten... dat het economisch dus eigenlijk goed gaat. Ja, dus en dat, dat is zo is, raar. Ja, absoluut. En uh, nou, dit protest is een beetje begonnen als een, uh, ja, een middenklasse-protest. Studenten natuurlijk. Tegen verhoging van de bustarieven bus in São Paulo. Ja. Uh, Brazilië is wel een duur land geworden, hoor. Uh, uh, uh, ook voor Jan met de pet, als ik dat mag zeggen. Dus als je in São Paulo drie bussen moet nemen om bij je werk te komen... ben je zo maar 12 euro kwijt. Want voor elke ritje moet je opnieuw betalen. Dus dat dat de gemoederen heeft uh, beroerd, dat kan ik me wel voorstellen. Maar dat het vervolgens in, uh, in eigenlijk een week tijd zo is, is uh, geëscaleerd ge of ja. zich heeft ontwikkeld. En dat al die thema's en al die groepen erbij zijn gekomen. Wat ik heel opvallend vind, is dat er overal in Brazilië zijn kleine lokale comité's die. Uh, protesteren tegen, tegen het WK en tegen de Olympische Spelen en alle exorbitante uitgaven en de privileges van de FIFA. Nou, die spelen een hele actieve rol, ook via de sociale media, om, om dat aan te wakkeren en hun, uh, hun stem daarin kwijt te kunnen. Ja. Dat uh, valt heel erg op. Goed, we gaan eens even naar São Paulo. Daar woont uh, Pieter Tjabus. Uh, uh, goedenavond, of bij u is het misschien een andere uh, dagdeel? Nee, het is hier ook al het begin van de avond. Oké, okay, u organiseert kunstentoonstellingen daar. Wat merkt u van die protesten? Nou, allereerst is mijn kantoor op de Paria Lima, waar al de protesten zijn. Dus ik kijk vanaf mijn raam en uh, zie de menigtes voorbij komen. Uh, ten tweede kwam ik gisteren uit Nederland terug... en uh, hoorde op het vliegveld uh, dat mijn twee zonen ook in het protest zaten. Dus uh, ik ben daar zeer na bij betrokken. Ja, bent u het eigenlijk eens met uw zoons? Ja, ik ben het ermee eens. Ik steun ze volledig, uh, omdat het... Uh, het is een heel interessante beweging. Het is namelijk niet een politieke beweging. Het is niet, er zijn geen politieke partijen direct bij betrokken. Het is een beweging die uit de onderbouw komt. Uh, het, is, uh, het is geboren uit een onvrede met een hoop dingen die, zoals die nu gaan in Brazilië. En daar is die... die verhoging van de busprijs eigenlijk alleen maar het, nou, uh, het rondje voor geweest. Ja, maar Kees Konings die zei ook van ja, dat komt opeens toch op. Ik dus, weet nu nog steeds niet waarom die mensen nou zo boos zijn. Ze zijn over van alles boos, maar wat is het? Um, het is de vorm waarop um, het land geregeerd wordt. En waarop de bevolking het gevoel heeft dat ze de grip kwijt zijn... op waar dingen uh, aan besteed worden, waar geld aan besteed wordt. En dat is natuurlijk de eerste zaak van een democratie. Je moet eerst bepalen van waar hou je het geld vandaan en vervolgens waar besteed je het aan. Hè? En de mensen hebben het gevoel dat het geld aan de verkeerde dingen besteed wordt. En dat ze desondanks toch iedere keer zwaarder belast worden. En zwaarder je belast wordt, hoe meer je het gevoel krijgt eh, dat dat je er iets voor terug moet krijgen. Ja, maar het moet dus, er moet dus al heel veel onvrede geweest zijn, hè? Dat het opeens nu zo, zo groot ja, is geworden. Dat, ja. dat, dat is een kwestie van jaren. Ja, dat ja. is heel, dat helemaal niet een, een uh, uh, zo'n speciaal moment. Nee, Wat speciaal is, is dat uh, je merkt dat de mensen het eens zijn met deze protesten, al lopen ze niet mee. Ja, Meneer Konings, en, en dat is eigenlijk en... het allerbelangrijkste. Nou ja, u bent het ook mee eens, u loopt ook niet mee, maar uh, u, u zegt er zijn weinig mensen die, die, die, die, die tegen die demonstraties zijn? Ja, in feite wel. Ik heb het op straat gezien, mijn kinderen bevestigden dat ook. Die zeiden: het was zo'n machtig gevoel dat we daar over de straat liepen, ja. dat overal uit de ramen van de kantoors mensen ramen open deden... zwaaiden, ja. papiersnippers gooiden. Uh, ik zag zelfs een scène tegenover het, eh, het eh, kantoor, zijn we, hè, het, het hoofdkantoor van de staatsregering. Ja. Daar zaten mensen te protesteren op straat en daardoor was het verkeer ongelooflijk verstoord. En dat is in Brazilië, in Sao Paulo, is dat normaal gesproken al een ramp. En dat was nu, mensen komen gewoon twee uur later thuis, drie uur later thuis. Ja. Meneer Koning. En die u... mensen, nee, maar die mensen dus in feest, in plaats van dat ze hun minnenvinger opstaken en raam hoor, heel hard het raampje, staken ze een duim op. Ja. Oké. Okay. En dat, dat geeft aan dat er veel meer leeft. En dat mensen zeggen: Wat fijn dat er mensen zijn die iets voor ons, hè, die in onze naam ook protesteren. Oké, okay, goed. Dan ga ik nu naar meneer Konings. Want die, die zat net zo van: Nou, ik ben het hier niet helemaal mee nou, eens. Nou, ik, ik zit er natuurlijk zelf nu niet middenin. in. Nee. Maar ik kan me iets voorstellen bij een beetje de euforie van zo'n collectieve gebeurtenis waardoor je een heel korte termijn perspectief krijgt. Wat ik wil zeggen, hé, ik ben het er mee eens... dat het geen polit strikt politiek gemotiveerd uh, protest is. Het is vooral meer sociaal-economisch, bepaalde specifieke misstanden. Bijvoorbeeld politiegeweld uh, is erbij gekomen. Uh, het is een heel mozaïek van protesten. Maar om het een beetje in perspectief te plaatsen... Uh, toen de voorganger van de huidige president zijn uh, tweede termijn afsloot... had hij 80% populariteit. Toen was het allemaal fantastisch wat uh, de regering deed... Het land groeide, er waren sociale programma's, het geld leek niet op te kunnen. Eerste anderhalf, twee jaar van de huidige president ook nog. Dan gaat de economie wat in recessie. Hè, de beeldvorming rondom dat WK en de kosten speelt dan mee. En dan zijn er, opeens is er opeens zo'n trigger moment waarop dat dan losbarst. En dan loopt alles over de dijk. Ja. Hè, maar dat kan ook over, uh, over, over twee maanden weer over zijn. Ja, denkt u dat ook? Ja. Denkt u dat ook niet, ja? dat... Joris? Ja, dat er al in twee keer belangrijke momenten zijn geweest in Brazilië... waar straatprotesten aangaven dat er iets in het land kookt. En dat is met de Diretta Zaa ja geweest. Dat, de eerste, maar dat is 30 zeg maar, jaar de geleden. Is, de, 20 jaar geleden. En Net, dat is met, met, met de, de Collor geweest, met ja. presidentje Koolhoer geweest. Ja. Dat is de andere dat keer. Is 20 dat jaar uh, geleden. Uh, <laughs> dat de studenten en de jongeren de straat op gingen. En hij is uiteindelijk is hij weggegaan. Ja. Hij Goed, moet dat zijn onvergelijkbare situaties. Goed, <laughs> oké. Okay. Tjams, uh, uh, dank u wel. Ik, ik wil afsluiten met meneer Koons. Hoe gaat dit aflopen, denkt u? Uh, ik denk dat wat je nu al ziet... dat ze in ieder geval de, de politie de instructie hebben gegeven... om niet gewelddadig op te treden. Om de, de protesten democratisch te laten zijn... wat de president ook heeft geclaimd dat ze dat zijn... en dat dat moet kunnen. Dat die uh, tariefverhogingen in São Paulo... en wat andere dingen misschien worden teruggedraaid. Dat ze, eh, de Confederations Cup is net begonnen. Hè, dat de voorrang zal worden gegeven... om het nu heel snel weer rustig te krijgen. En in ieder geval tot na het WK volgend jaar... geen rare uitglijders te begaan. Zodat in ieder geval op de korte termijn rustig blijft. Maar dat er natuurlijk structurele problemen zijn die het uh, Hosanna-gevoel in Brazilië nu wat uh, nuanceren, dat zal ook de politici niet zijn ontgaan. En daar zal Dilma wil ze herkozen worden, want volgend jaar is verkiezingsjaar, ja. zal ze daar toch uh, iets mee moeten. En de oppositie zal daar garen bij proberen te spinnen. Goed, oké, okay, we wachten het af. Hartelijke dank voor uw komst. En meneer Chambers, ook, uh, hartelijk dank. Ja, ja oké. Okay. En sterkte met, u, met uw zoons. Dus ik hoop dat het allemaal... Uh, Hè? Goed met ze afloopt. Daar. Oh lekker. Ja. Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire. Oui. Je ris où éclat. J'aime celui qui m'a. Est-ce ma faute à moi Je suis comme je suis, je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi J'aime celui qui m'aime. est-ce ma rote à moi Si ce n'est pas la même que j'aime chaque fois. Je suis faite pour plaire et ne puis rien changer. Mes talons sont trop hauts, ma taille est trop cambrée. Mais c'est beaucoup trop dur et mes yeux trop serrés. Et puis après. Je plait à qui je plait, qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'y oui, j'ai aimé quelqu'un, et quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment, simplement savent aimer, aimer, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire, et n'est de rien changer. Je suis comme je suis. En dat was dus uh, wende. Es even kijken hoor. Dan gaan we nu naar het donderdag. Dan treedt zij op in het oog op morgen. Ja, ondertussen heb ik alweer een nieuwe gast in de studio zitten. De schrijver Borislav Cicciovaci. Hartelijk welkom. Dank We gaan wel. het hebben over de zaak tegen Radko Mladic, min of meer. De echte zaak voor het tribunaal ligt voor onbepaalde tijd stil vanwege ziekte. Maar in uw boek, Wraak Engelen, dat morgen uitkomt, is die zaak eigenlijk in... Volle gang. En u doet daar iets heel bijzonders in dat boek. U laat het tribunaal in de zaak Mladic een historisch getuigenverhoor doen. Wie laat u als schrijver allemaal opdraven als getuige? Ja, er, er komen uh, historische personages van, van 15 eeuwen hier uh, in Den Haag terecht. Dus, dus van ja. keizer Tiberius van de 6e eeuw tot, uh, tot uh, politici van de 20e eeuw, zoals Tito bijvoorbeeld, en ook. Uh, Oostenrijkse keizerin Maria Theresia... Ja. en ook uh, Ottomaanse sultan Murad I. Ja. Dus die komen hun verhaal over de geschiedenis van de Balkan te vertellen. Natuurlijk gevraagd door de uh, aanklager en de verdediger. Ja. En wat was uw bedoeling daarmee? Uh, ik wilde uh, voor mezelf, maar ook voor de lezers... een uh, uh, licht uh, geven op de controversiële geschiedenis van de Balkan. Uh, de hele geschiedenis. Geschiedenis sowieso is een controversie. Maar ik wilde vooral uh, uh, over, over de geschiedenis van de Balkan hebben. Want het is nooit een stille zaak. Niet alleen omdat het proces tegen Mladic uh, doorgaat, maar uh, het is een stille zaak. Uh, uh, geschiedenis is altijd. In, het, in aan het lopen. Dus geschiedenis is altijd een, een gebeurtenis en dat, die nooit vast is. Ja. In een tekst van uw uitgever staat dat de lezer naar dit boek meer begrip zal hebben voor dat komlaar iets. Was dat ook uw bedoeling? Uh, begrip betekent niet uh, een oordeel hebben. Of uh, begrip betekent niet hem te uh, schuldig maken of vrijlaten. Of zijn mening op die manier uiten. Nee. Maar begrip betekent uh, de oorzaken vanuit geschiedenis te bekijken en zien en... de positie van Adkom Ladic... in de loop van geschiedenis heen. Ja. Uw boek leest als een, een transcript he, van een echt proces. Ja. Het heeft een hele bijzondere vorm. Enzo. Misschien kunt u een klein stukje voorlezen, zodat we daar een beeld van krijgen. Ik doe het. Eerste bedrijf. Een gunstige geografische ligging. Wie zou zich hier niet willen vestigen? Rechter. Goedemiddag. Vandaag beginnen wij met het verhoor van onze historische getuigen. De aanklager en de verdediger hebben een gemeenschappelijke getuige opgeroepen. Ik verzoek de aanklager hem voor te stellen en het verhoor te be beginnen. Aanklager. Onze getuige van vandaag is Tiberius van Byzantium, keizer van het Oost-Romeinse Rijk. In de rechtszaal verschijnt keizer Tiberius, een grote sombere man... in Byzantijns Militair Tenue. Hij lijkt verbaasd over de plek waar hij zich ineens bevindt... en kijkt nieuwsgierig en verwonderd om zich heen. Aanklager. Noemt u ons... U voor en achternaam Tiberius Flavius Tiberius Mauritius Augustus van Byzantium, aanklager. En wanneer leefde u van Tiberius? 539 tot 602? Ja, en, nou, ik dacht, we doen even een rollenspel. Ja. ja, wat was uw beroep? Ik was militair. Ik klom op tot bevelhebber van het keizerlijke leger. Daarna werd ik zelf keizer. Hebt u ooit van de beklaagde gehoord? En wat zou u kunnen ja, ja. zeggen? Nou, ja, goed, over enzovoort. Ja, ja. Goed, enzovoort. We gaan het nu niet helemaal voorlezen. Kijk, die, u, u zegt dus, ja, we kunnen. Die, die oorlog uh, die daar geweest is veel beter begrijpen... als we die hele geschiedenis kennen. Waarom is die hele Balkan altijd zo'n strijdgebied geweest? Uh, ik denk dat dat een kruispunt is. Kruis tussen een aantal verschillende dingen. En op kruispunten... Uh, gebeuren, de ongel ongelukken. Dat is een heel eenvoudige zaak. Dus kruispunt, waarom? Uh, verdelingen van de christendom naar de uh, Ro Ro Ro Ro Rooms-Katholiek en de Orthodoxe. Dus één dus verticale verdeling en dan horizontale verdeling. De, de invloed van de Ottomaanse Rijk van de Zuiden heeft een horizontale verdeling gemaakt. Dus christendom in het noorden en uh, islamitische in het zuiden. Dus dat betekent een kruispunt en Daarom is zijn allerlei ongelukken daar gebeurd. Ja, want u begint dus met Tiberius, dat hebben we net gehoord. Ja. Wat, wat, kan, wat maakt Tiberius dan duidelijk in dit verhaal? Hij, maakt, hij vertelt over die, de aankomst van de Slavische bevolkeren naar, uh, naar uh, Balkan toe. Ja. Dus dat he, Het... heeft hem zijn leven gekost. Ja, en, en uh, die verschillende volken hè, op de Balkan... die zijn dus haatdragend geworden naar elkaar. Dat waren ze afhankelijk niet. Tenminste, in die tijd van Tiberius. Toen kwamen ze nog. Alles één groep? Ja, dat was, dat, ja, ah ja, natuurlijk. Dat was één groep. De verdeling kwam later, veel later. Ja, wanneer is die gekomen dan? Ja, waarschijnlijk met het christendom al. En met de verdeling van het christendom naar, naar rooms-katholiek en orthodox. Dus uh, in de 11e eeuw. Ja, en u zegt, of u maakt duidelijk in dat boek, dat die haat die op een gegeven moment is ontstaan tussen die bevolking, dat die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Ja, jammer genoeg. Ik ervaar de oorlogen op de Balkan in de jaren negentig als een gevolg van de, van de uh, strijden van de Tweede Wereldoorlog op de Balkan. Dat kunt, moet u even uitleggen? Ja. Uh... Uh, het is bekend dat meer mensen zijn omgekomen... tijdens de Wereldoorlog, uh, Tweede Wereldoorlog op Balkan... in de strijd tussen elkaar... dan in de strijd met de, uh, de Duitse naties. Ja, maar hoe gaat dat dan, dat doorgeven van die ene generatie? Bijvoorbeeld, de overlevenden zeggen aan hun kinderen... Die en die man heeft onze voor grootmoeder verkracht. Of die, heeft, die familie heeft ons huis verbrand. In 1942 bijvoorbeeld. En daardoor dat de kinderen krijgen dat als, als een deel van opvoeding helaas. En dan gaan ze weer vechten. Veel, veel mensen zijn daarom naar de oorlog gegaan in de jaren negentig ja. Om hun voorouders te breken. En hoe zit het dan met Mladic in dit verband? Want daar zegt u ook iets over. Dat is ook heel, heel interessant. Uh, zijn eigen vader als uh, communist en partizaan van Tito's leger... in de Tweede Wereldoorlog is uh, vermoord door een Kroatische fascist. Dus hij is zelf uh, opgetogen met het feit... dat een andere bevolkingsgroep zijn vader heeft vermoord. Dus dat is ook een privé aspect. Ja. En dat, het, je zou eigenlijk willen dat er een soort Mandela was geweest. die dus al die tegenstellingen had kunnen verzoenen. Dat heeft Tito wel geprobeerd. Tito, ja, die komt ook uitgebreid ja. aan bod in het ja, ja, ja. Die heeft wel geprobeerd, maar zijn manier was uh, Stalinistisch. Ja, dus. En dat is een heel uh, ja, grappig stuk, vind ik wel. Want er komen allerlei uh, feiten worden erop gelepeld. <laughs> waar die zeiden, oh, daar weet ik helemaal niks van. Ja. Maar ik begreep van u dat er dus heel veel nieuwe feiten over zijn ja. leven... Kort, ja. kort geleden nog uh, publiek zijn geworden. De archieven van Comintern en van Sovjet-Unie ja. zijn nu open... en veel nieuwe feiten zijn boven water gekomen. En die hebt u ook in dit boek verwerkt. Ja. U heeft volgens mij heel veel plezier gehad met het schrijven ja, van dit zeker, boek. Jazeker, want dat is, dat is een boeiend. Ik, ik heb die historische personages hier ja. uh, aan tafel gehad... <laughs> met hun gesproken ja. Maar goed, u zegt dus eigenlijk, want u hebt net verteld, die Mladis heeft ook een persoonlijke reden voor een persoonlijke weten. En kun je dan toch iets meer begrip voor hem hebben? Want aan het eind, dan moet hij dus. Ja, dan moet zowel de aanklager als de verdediger, die zeggen daar dan iets over. En ja, maar het is een open einde. hè? Ja, het is een open einde. De aanklager is. Tegen Mladis, de verdediger is voor, dat blijft het zo. Maar. Het begrip hebben betekent niet uh, beoordeling uh, hebben. Dus het begrip betekent mm. ja, een situatie begrijpen waar hij net als andere historische personages één product is. Maar betekent dat dan, als u zegt... Van, dat wordt van generatie op generatie doorgegeven... Hè? mijn oma is verkracht, ja. of mijn vader dit en ja. dat... dat dat dus ook in de toekomst nog door zal gaan? Bent u daar uh, dan eigenlijk uh, heel pessimistisch over? Ja, ik ben heel pessimistisch. Want ik zie aan de kinderen daar... in allerlei delen van ex jugoslavië hetzelfde verhaal door te draaien... net als hun ouders. Dus ze zeggen, ja, die Kroaten hebben dat... die Serviërs hebben dat gedaan, etcetera, cetera, et cetera. Dus het, het ziet een beetje somber uit. Ja, nou dat is eigenlijk wel een hele uh, een treurige conclusie. Hè? Uh, ja, maar gelukkig nog, nog gebeurt het uh, nog vrede is. De vrede is nog steeds daar. En ik hoop dat het uh, met, met uh, politieke oplossing van EU iets anders is. Ja, goed, in ieder geval hebt u met dit boek uh, meer, uh, meer begrip proberen te. Zeker. creëren. Hartelijk dank daarvoor. Dank u ook. Ja, Borislav Cicciovaci. en Het boek heet dus Wraakengelen. En als ondertitel 1500 jaar oorlog op de Balkan. Dank u wel. Dank u ook. Say I told you so. Yeah, you took the heart way. You took the heart, heart way. way. The hardest way to go. Mm -mm. Mm -mm -mm. Now don't forget I said it. Please take this tip from me. 'Cause I see where you're headed. to find It's hard to swallow from anybody else, but mine won't ring so hollow 'cause I've been there myself. Yeah, I took the heart away. I took the heart away, so I. Hey. James Hunter was dit, lijkt wel een achterneefje van Sam Cook, Maar klinkt wel lekker. Goed, we gaan het hebben over de snelste computer ter wereld. Dat was de Amerikaanse supercomputer Titan. Zo groot als een sporthal. Maar nu is er een nog snellere. Simon Portugies-Zwart is hoogleraar computationele sterrenkunde. En hij is verbonden aan de sterrenwacht in Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, kom, Welke computer is dat, die, die nog snellere ja, dat is een Chinese machine. Tianne 2 heet hij. En die is ongeveer twee keer zo snel als uh, Titan. Ook twee keer zo groot? Hij is ongeveer drie keer zo groot. Oh, ja. Dus hij, Het is een flinke, flinke bak. Het is drie sporthallen zo'n beetje. Ja. ja. En, en hoe heet, wat betekent dat, de naam van die Chinese computer? De naam betekent Melkweg. Melkweg. Goed, u hebt pas nog gewerkt hè, met uh, Titan of Titan, zoals die waarschijnlijk genoemd wordt, die nu van de troon is gestoten. H hoe gaat dat eigenlijk met zo'n gigantische computer? Zit daar gewoon een toetsenbord en een beeldscherm aan? Nou, op zich uh, kan je gewoon inloggen via internet naar de machine. Dus je kan vanuit thuis of vanaf je werkplek uh, via internet uh, uh, op de computer uh, inschakelen, zeg maar. Ja. En dan uh, je, je berekening starten. Ja. En dan gaat de computer aan het werk en op een gegeven moment is hij klaar. Heeft hij heel veel data geproduceerd. En dan moet je die data weer terugkrijgen naar waar jij zit. Ja, wat kun je met zo'n supercomputer? Oh, heel veel. Je kan er allerlei soorten berekeningen op doen. Je kan er uh, tektonische berekeningen op doen over aardbevingen, ja. of uh, weerberekeningen of sterrenkundige berekeningen. Of ja, dat hebben jullie gedaan, hè? Aan. Ja, jullie... We hebben een berekening gedaan, ja. Ja, jullie mochten toen op die Titan. En ik kan me voorstellen dat uw handen nu jeuken... om een keertje aan de slag te gaan met deze Chinese computer. Nou, op zich, op zich niet heel erg. Oh. Uh, Titan is een hele fijne machine en dat werkt uh, heel goed voor ons. Uh, als we nou op, op deze Chinese machine zouden gaan, uh, gaan werken... dan zouden we ook onze codes weer moeten gaan aanpassen... Dus het is dus, dus een beetje zoals het, het spoor tussen België en Nederland. Hè. De treinen die kunnen misschien wel op het Nederlandse spoor rijden... maar dat wil nog niet zeggen dat ze ook op het Belgische spoor kunnen nee. rijden. Okay, dus ze dat... zitten met die supercomputers ook een beetje. Ik snap het. En, en, en Nederland, kan die in de top 500 van die snelste computers... ter wereld nog een, een beetje meedoen? Of, of is dat echt uh, helemaal niet aan de orde? Nou, een heel klein beetje kan Nederland wel meedoen. Hè. We staan ergens op de 200 of 300ste plaats... met de snelste computer in Nederland. Oh, maar, uh, daar ben ik niet moment, van onder de indruk. <laughs> <Hey>. <laughs> Hoe heet die computer van Nederland? De beste of de grootste? De, de, er zijn een aantal grote computers in Nederland. En de, de, de grootste die, die net opnieuw, uh, uh, de, de nieuwste machine die we nu hebben in Nederland, is Cartesius. Oh, dat is toch wel de een, mooie ja? Ja, is een mooie naam? Ja, dat is een mooie naam. daar volgen van? Ik dacht de de opvolger van Huygens, dat was de voor uh, grote oh. nationale supercomputer. Ik dacht dat het de Little Green Machine heette in Leiden. Een litrie-machine is de machine die we zelf gebouwd oh, hebben in Leiden. Dus zo, omdat okay. we, ja, ja, ook dat, een snelle machine. Ook een snelle machine. Hé, hey, maar uh, de Amerikanen zijn nu voorbij Dus door die Chinezen. Dat zit ze vast niet lekker, hè? Het is toch een beetje een nee, wedstrijd, dat, toch? dat zit ze niet lekker, nee. Dat, uh, daar zullen ze snel weer een, uh, een grotere computer tegenover moeten zetten. Ja, want is dat uh, echt een, een wedstrijd? Waar heeft dat allemaal mee te maken? Nou, een hele hoop dingen. Prestige is er een van, mm -hmm. de grootste computer. Maar ook uh, uh, natuurlijk toch wel harder kunnen rekenen... en meer, uh, meer berekeningen uit kunnen voeren. Dus ze kunnen toch wel meer doen op zo'n machine dan. Ja, is het nou voornamelijk prestige of gaat het echt ook om die rekenkracht? Nou, het gaat heel veel om prestige. Uh, maar er zijn niet zoveel mensen die de computer echt helemaal optimaal kunnen gebruiken. Die dus echt alle uh, berekeningen uit zo'n computer efficiënt kunnen uh, toepassen... voor hun specifieke berekeningen. Maar uh, in dat opzicht is, gaat het natuurlijk gewoon om de grote hoeveelheid rekenwerk die je kan verrichten. Maar u zegt, er zijn niet zo heel veel mensen die dat kunnen doen? Waarom maak je, maak je dan zo'n computer als, als er niet genoeg mensen zijn die, dat, die kunnen uithalen wat erin zit? Nou, voor een groot deel voor prestige, maar ja. voor een ander deel ook wel voor de mensen die er wel gebruik van kunnen maken. Ja. Er goed. zijn misschien maar weinig mensen die er echt efficiënt gebruik van kunnen maken, maar die kunnen wel heel veel meer doen dan wat ze op een andere machine zouden kunnen doen. Ja. Dus die Amerikanen die komen vast met een nieuwe, nog snellere super supercomputer. Denkt u, wanneer zou dat gebeuren? Wat is uw voorspelling? Nou, in ieder geval waarschijnlijk een week voordat de nieuwe lijst uitkomt... met de snelste computers ter wereld. Die e wordt twee keer per jaar opgemaakt. Okay. En uh, ze komen altijd net voor dat moment uit. Ja, En uh, gaat u eens even hardop dromen. Welk probleem zou zo'n nieuwe supercomputer kunnen oplossen als het aan nu ligt? Nou, wat we op Titan willen uitrekenen... is uh, de hele, een, een soort kaart van de Melkweg maken... waar alle sterren van de Melkweg uh, uitrekenen. En, uh, en dat zouden we natuurlijk in, in nog wel meer detail willen doen. Ja, en dat, dat zou dan... Uh, de, denkt u dat dat re reëel is op termijn? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat we eigenlijk al heel dichtbij... Het, een, een groot deel van het oplossen van dat probleem zijn. En ach, als je alle sterren gedaan hebt... dan kan je natuurlijk alle planeten erbij gaan stoppen. Dus dan ja. kan je, het, het, het, je kan heel makkelijk schaal vergroten in de sterrenkunde. Ja, en nou, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Een soort 3D-beeld van, uh, van, van de Melkweg? Ja, een soort, drie, een, een soort tijdsafhankelijke 3D-kaart van de Melkweg... zou je je kunnen voorstellen. Ja. Maar goed, deze uh, Chinese computer, die Melkweg heet... die gaat u daar dus niet bij helpen, als ik het goed begrijp. Nee, die gaat ons daar niet bij helpen, nee. <laughs> dus wat dat betreft is zijn naam niet een goed voorteken gebleven? Misschien voor andere sterrenkundigen dat hij er wel uh, gebruik van gaan maken. Ja, is dat zo? Nou, ik, volgens mij wordt die heel vooral militair gebruikt, deze machine. Oh, oké, okay. goed. Dus een het hele, zijn een hele andere uh, doelen. Goed, andere nou, toepassingen. Andere toepassingen, precies. U hebt het goed gezegd. Hartelijk dank voor dit uh, kijkje in, uh, in de melkweg en de wereld van de supercomputers. Simon is zwart het is vijf voor twaalf. Prinses Beatrix reikte vandaag in het paleis op de Dam de Zilveren Anjers uit. Een prijs die in 1950 door haar vader in het leven is geroepen. Deze keer ging dat sneller dan gebruikelijk. Goedenavond, Alexander in Goedenavond. Ja, U bent voorzitter van het Prinses Bernhard uh, Cultuurfonds. Hoe kwam dat dat het zo vlotjes ging? Omdat wij een belangrijke innovatie hebben doorgevoerd sinds vorig jaar. Want vorig jaar ging het niet zo vlot en het jaar daarvoor ook al niet. En dat komt omdat het eigenlijk hele kleine ongelukkige veiligheidsspeltjes waren. En af en toe ook de prijs weer naar het met hele onhandige kleren kwam... waar het lastig voorheen prikken was. Dus de koningin had er elk jaar toch een hele opgave aan... en dat wilde haar graag besparen. Ja, het was een enorme gehannes en geprutst door die dikke lage kleding. Dat klopt. Ja. En we hebben nu gelukkig vanuit het militaire circuit... een hele mooie oplossing aangereikt gekregen. Namelijk een hangijzertje, zou ik het maar willen noemen. Dat is... een een omgebogen stukje metaal, wat met een speldje van tevoren in de linkerrevert wordt bevestigd. En daar kun je dan vervolgens met dat veiligheidsspeldje de onderscheiding gewoon aan hangen. Ja. En dat gebeurde vandaag. Ja, en u, u had dat wel eens een keer gezien bij die militairen? Eerlijk gezegd niet. Iemand anders heeft het gevonden en ontdekt. Het bestaat, daar kan ik al jaren, want daar wordt heel veel gedecoreerd. Dus dan moet je wel. We zijn gewoon naar later geweest dat we het niet eerder hebben gedaan. Ja. Maar we hebben in ieder geval in één keer onze fout goed gemaakt. Ja, en had u ook de indruk dat uh, prinses Beatrix het vervelend vond om zo te moeten hannesen en priegelen om die uh, Anjes op te spelden? Nou, dat weet ik nou ook niet. Het had ook wel iets ontroerends uh, af en toe. En het was in ieder geval altijd weer een hoogtepunt van de bijeenkomst. Maar alles bij elkaar was het toch wel erg tevreden met deze nieuwe techniek. Ja. En hebt u inderdaad tegen haar gezegd: kijk, zo gaat het veel beter? Um, dat hoeft ik zelf niet te zeggen, want dat constateren we zelf ook al. Oké, okay. dankjewel. Alexander Rinoj kan voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds. En Zo Graag gedaan. Ja, Zometeen kunt u nog luisteren naar Casa Luna. Klaas Drupstreen praat met Jurian Laar... hoofd internationale hulpverlening van het Rode Kruis. Morgen Rob Trip. nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste glas im steen. Zeg, ik lees hier, het Rabo Bedrijvenpensioen biedt ondernemers rust en ruimte om te ondernemen.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 Movier.nl/zeker van inkomen. Dit is Radio 1.